10 uur aan Hoek Thijssen met het NOS-journaal. Voor de kust van Zandvoort is een groot vrachtschip in problemen gekomen. Door nog onbekende oorzaak viel de hoofdmotor van de bulk uit. Het schip raakte uit koers en voer over een boei. De ketting daarvan kwam in de schroef terecht. De KNRM en drie sleepboten zijn vanuit IJmuiden uitgevaren. Eén sleepboot heeft al vastgemaakt aan het schip. De bulk vaart onder Panamese vlag... en was zonder lading uit IJmuiden vertrokken. Hij drijft nu richting kust en ligt op vier mijl in zee vanaf Zandvoort. De twintig bemanningsleden blijven aan boord. Volgens de kustwacht is er geen gevaar voor omslaan van het schip. In Almere hebben zo'n 12.000 mensen meegelopen... in de stille tocht voor de grensrechter die vorige week overleed na een mishandeling. Na een aantal toespraken liepen mensen met fakkels en rozen naar het veld... waar de grensrechter werd mishandeld. Daar legden ze bloemen neer bij een hek. Veel jonge voetballers uit Almere liepen mee... net als de burgemeesters Joritsma en Van der Laan... en KNVB-voorzitter Michael van Praag.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 Langs de lijn met Jeroen Stomborst. Goedenavond en welkom bij Langs de Lijn op de zondagavond. Er was weer een topper in de Eredivisie. Dit keer troffen PSV en FC Twente elkaar in Eindhoven. Goeie bal nu naar Tjatni voor het doel. Is ineens helemaal vrij? Dan komt de bal niet. Wel bij Tarnits, die heeft een open kans. Een open kans, maar schiet de bal een meter over het doel van Waterman. Met Ronald van der Geer praat ik zo meteen verder over deze wedstrijd. En natuurlijk over alle andere belangrijke zaken in het voetbal dit weekend. In Almere is een stille tocht gehouden. Naar ter nagedachtenis aan de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen. Ook knvb voorzitter Michael van Praag was erbij. Hij denkt dat iedereen nu wel begrijpt dat het zo niet langer kan. En als ik de impact zie bij al die mensen die hier nu op dit moment rozen neerleggen op de plek waar het gebeurd is. Ja, dan, uh, dan, dan zie ik het ook wel als een kantelpunt. Drie jaar geleden leek er een einde te zijn gekomen aan de bobslee-carrière van Edwin Van Kalker. In Vancouver durfde hij niets naar beneden en trok zich terug uit de Olympische wedstrijd. Maar nu doet hij weer mee. Vandaag was een rentrée in Winterberg. En alsof de duvel er mee speelde, hij ging om. Oh, het was niet eens een kwestie van niet goed zitten. Je liet hem gewoon net te ver lopen. Van Kalker op de kant. Maar dat, maar dat gaat zo snel, zo'n split second. Dan ben je eigenlijk op het moment dat je het bedenkt, dan ben je al te laat. En we praten met Emiel Schelvis over de topper in Italië... tussen Inter en Napoli. En Messi, Lionel Messi, heeft het gedaan. Het record van Gerd Muller is eraan. Tot 11 uur in langs de Lijn. Maar eerst de eredivisie PSV mag zich na 16 speelrondes... opnieuw koploper van de eredivisie noemen. Het zag er de laatste weken niet naar uit. Na de nederlaag tegen Vitesse ging de ploeg van Dick Advocaat... vorige week nog onderuit bij Ajax. En hoe... Vandaag werd er eindelijk weer eens een topwedstrijd gewonnen. 3-0 werd het tegen Twente in eigen huis. Er stond behoorlijk wat op het spel vandaag. Kijk, tegen Vitesse speelde je nog, speelde je nog een goede wedstrijd. En had je, had je kunnen winnen. En tegen Ajax ja, ga je met een heel slecht gevoel ga je naar huis. Dan uh, PSV onwaardig eigenlijk. Maar dan zie je dat je vandaag... Dan weet je dat je zo'n wedstrijd moet winnen. Je kan niet uit de drie, ja, tussen aanhalingstekens, topduels, uh, nul punten halen. De eerste 20 minuten, we we it was heel belangrijk. Je kon zien dat er... They were on top, physical, and we didn't deal with the ball. We gave them opportunities. Omdat we vanaf het begin duidelijk maakten bij Twente dat we wilden winnen. En vooral in de duels uh, hebben we zeer scherp gespeeld. And we weren't ruthless enough to score the chances. We should uh, get the first goal. And then uh, too nice for the goal was uh, comedy. Het was een comedy. Twente verdedigt uit via Chad. Die doet dat slordig. Overname is er van Manolev, Die gaat pingelen in het strafschopgebied. Geeft de bal aan Narsing. Komt de voorzet. 1-0 van PS2. Binnen getikt door hey. Dij We lost the game really in the, in the first half. And they said it at halftime. Uh, you know, they're not beaten us. We're beaten ourselves. Twente heeft de bal aan de andere kant van het veld. Inmiddels met Tadic en Braafheid Die krijgt hem ineens mee. Braafheid gaat schieten en schiet hem er niet in. Hij schiet hem namelijk naast. Uh, ik denk dat we er. Uh hele wedstrijd voor zijn blijven gaan. En ook als het even tegen zat. Of hadden wat, wat mindere momenten in de wedstrijd. Maar hij zag bij iedereen de, de absolute wil om te winnen. En dat uh, ja, daar ben ik wel het meest tevreden mee. Renaldem krijgt de bal 10 meter over de middenlijn. Veldhout uit zetten op Brahma. Komt toch de bal naar Matas. Matas, af 2-0. 2-0 voor PSV. There was a lot of pressure, I think, on PSV to win today. En de want to win today was, uh, and I said before the game, whoever wants to win the most today. The most. We winnen het. En dat is wat gebeurt. Want ineens staat hij vrij oh. voor de goal. Prachtig uitgespeeld. Narsink 3-0 na 82 minuten. Uh, ik zeg maar, we hebben drie goals gemaakt. En, en Trent heeft natuurlijk ook wat mogelijkheden gehad. Maar we hadden natuurlijk de wedstrijd al eerder moeten beslissen. We zijn niet in top-top. Ik zei said it's een grote lesson that Dat wil te winnen. En uh, we moeten het get krijgen. En het better. beter. Ja, so nu, weet, nu uh, staan we volgens mij op, uh, op plek 1. En uh, dat is lekker, maar dat is denk ik niet... Zo was het niet veranderd in, uh, in de week. Ja, dat zei uh, Kevin Stoopman. Ronald van der Geer zit weer naast me om het voetbalweekend te bespreken. Ronald, welkom. Um, ja, ja, ja, is er niet zoveel veranderd in de week, zoals Kevin Stoopman zegt? Nou, er is wel veel veranderd bij ja, PSV top. als je het hebt over de uitstraling in de wedstrijd. Um, dat heeft natuurlijk ook wel iets met de tegenstander te maken. Ajax was vorige week veel sterker dan PSV. En PSV liet het op beslissende momenten met name ook toch in duels... Uh, uh, zitten en liet zich uh, eigenlijk van het kastje naar de muur spelen door, uh, door Ajax. En vandaag toonde PSV dat het de wedstrijd wilde winnen. Dat is net ook al een paar keer gevallen. Won wel, Speelde eigenlijk een beetje in de geest van Mark van Bommel. Als een echte vent. Die gewoon wist wat hij wilde en wist hoe hij uh, de prooi moest veroveren. Ja, en daar heeft Twente nooit een antwoord op gehad. Dus, dus de, de spelopvatting op een of andere manier is natuurlijk in een week tijd wel veranderd. Dan zou je kunnen zeggen, nou is vorige week incident geweest en dit is PSV zoals PSV moet zijn. Ja, dat zullen we de de komende weken zien. Maar dat vind ik wat, ik wat mij opvalt, en dat zei jij ook al, het willen winnen... daar ging het eigenlijk steeds over bij Advocaat, bij Stroopman... maar ook bij Steve McClaren. Degene die het meeste uh, wil winnen, die wint, zei McClaren. Ja, dat is toch raar? Ja, dat heeft te maken met uh, hoeveel inzet, hoeveel eager, hoeveel vorm. En nou ja, goed, het is een complete mix. Maar je moet het vooral uitstralen. En ik denk dat Twente natuurlijk wel wilde winnen. Uh, hè, je begint aan een wedstrijd. Ja, maar je kunt wel aan het begin van een duel zien hoe een elftal ervoor staat. En PSV begon mescherp. Won elk duel, was eigenlijk binnen... Uh, nou, anderhalve minuut al twee keer gevaarlijk. Uh, Twente liet zich terugdrukken. Um, wilde eigenlijk best een stuk positiever spelen... als bijvoorbeeld in de topwedstrijd tegen Ajax. Maar was gewoon niet bij machten. Dat is A, de vorm van de dag. Maar ook wel de verdienste natuurlijk van PSV. Dat op het moment dat Twente het balbezit had... zat PSV er bovenop. Ja, en dat zijn de dingen die advocaat graag ziet. En vanuit het winst van, de winst van duels... kunnen je creatieve mensen gaan voetballen. En dat is gebeurd vandaag. Ja, maar um, wat, wat me dan ook opvalt is dat... dat, dat... PSV enorm graag wil en dus het nu wel kan tonen. En is het dan toch kwaliteit ten opzichte van Twente? In verhouding bijvoorbeeld met Ajax? Want dat zullen ze ook winnen. Ja, het zal een bepaalde stabiliteit zijn. Het zal te maken hebben met, nou ja, toch ook weer de vorm van de dag. En daarom is het ook interessant om te zien hoe PSV zich de komende ja. weken houdt. Wat is nou het incident geweest? Is het Ajax geweest of is dit een incidentele piek? He, in, in de positieve zin. Ja, natuurlijk ook dat zullen... test, Ja, dat zullen we de komende weken gaan zien. Zodemans zegt niet voor niets, dit was de derde topwedstrijd. Maar ja, daar gaat natuurlijk ook wel uh, een portie druk spelen. Want PSV moet als kampioenskandidaat natuurlijk ja. wel een keer een topwedstrijd winnen. Ja, en misschien kwam Twente wel... Precies op het juiste moment, want uh, McLaren noemt het comedy. Nou, ja, dat gaat misschien wel wat ver, maar Twente was niet de Twente zoals het nee. zou kunnen zijn. Maar dat is natuurlijk al een paar weken ook zeer instabiel wat er ja. in Enschede gebeurt. Jij zei PSV speelde met je in de geest van Van Bommel, want die was er dus vandaag niet bij. Nee. Ik, kan, kan je dat misschien uitleggen als een voordeel dat hij er niet bij was? Nee, dat denk ik niet. Um, alleen Strootman uh, neemt dan die leidersrol moeiteloos over. Hutchinson speelt eigenlijk een beetje op zijn positie. Is natuurlijk geen Van Bommel. Maar het speelde wel in de geest van Van Bommel. Zoals Van Bommel het graag ziet. Vorige week erger die, die zich dood. En zag hij eigenlijk dat, dat, dat, dat spelers uit positie liepen. Uh, duels verloren, Duels schuwden en de bal niet wilden hebben. Nou ja, in een week tijd is er dan toch het een en ander veranderd. Dat, want vandaag ja. was iedereen eager om de bal te hebben. Mm -hmm. en, en, en, en won het duels. Dus, dus ja, nou ja of, of zijn aanwezigheid nou echt doorslaggevend nou ja, zal zijn uh, dit seizoen. Ik hoop het niet, want uh, hij zal er niet zoveel meer zijn. <laughs> nee, want hij pakt hem wel zo gehele kaart. Ja. En is dan steeds geschorst natuurlijk dit, ja. uh, de rest van het seizoen. Maar wat ik bedoel te zeggen is dat uh, als de spelers wellicht, ja, ze weten uh, van mommel, Mark is er niet bij. Wij moeten misschien een tandje erbij zetten. Want normaal gesproken is hij de motor, is hij degene die, die, die jaagt, die, die zaagt, enzovoort. Ja, dat is misschien hetzelfde als dat je met je vader uh, uh, een eentje gaat wandelen... en als je dat zonder je vader doet, neem jij het initiatief... en anders loop je achter hem aan. Ja. Misschien is dat wel een beetje de situatie zoals je het zou kunnen vergelijken. Volgens mij gaat het wat ver. Maar het is wel zo dat men nu uh, dat, dat de kinderen van Van Bommel zich uh, kleine volwassenen hebben getoond... en deze wedstrijd ja. hebben gewonnen. Het neemt niet weg dat je natuurlijk toch met Manolev moet spelen... die niet voor niets vaak tribunekant is geweest in, uh, in Eindhoven. Mm -hmm. Ook vandaag, overigens in de beginfase, wel wat steekjes liet vallen... Want uiteindelijk noemt McLaren het comedy. Maar ook binnen vijf minuten, omdat Manolev niet ingreep... drie kansen op rij voor, uh, voor FC Twente. Twente heeft natuurlijk toch wel de momenten gehad. Alleen Ver. PSV heeft veel meer kansen gehad. En is echt dominant ja, geweest in volgende deze wedstrijd. Volgende week weten we dus meer als PSV uitspeelt bij NEC. Dat moet je ook nog maar altijd maar afwachten. Ja. Uh, wat mij ook nog even opviel... was dat de opluchting toch enorm was. He? Van het gezicht van Dik Advocaat af te lezen bij die goal. Ja, maar je, je moet je ook voorstellen... dit elftal <coughs> heeft zichzelf natuurlijk de enorme druk opgelegd... dat het kampioen wil worden. Ja. Uh, probeert elke week maar weer te zeggen... Ah. Ja, die koppositie doet er verder allemaal niet zo heel veel toe. Het gaat om uh, de laatste dag. De ja. laatste dag. En waar sta je na 34 wedstrijden? Maar dan moet natuurlijk wel gewoon gepresteerd worden. En grote wedstrijden geven aan hoe ver jij bent. En die grote wedstrijden gingen natuurlijk verloren. En als je dan eindelijk toch nog eens een keer... aan het grote publiek kan laten zien... kijk, wij zijn in staat om een grote wedstrijd te binnen... dan ben je extra opgelucht. Ja. PSV uh, beleeft dus een prima dag. En uh, dat beleeft het nog meer. Omdat twee concurrenten punten lieten liggen. Uh, laten we eerst eens kijken naar Vitesse. Toch de ploeg hè, waarop uh, we focusten de afgelopen weken. Um, maar vandaag ging het mis. Bij VVV is dat dan toch de druk van... Het moeten winnen, omdat dit zou toch een moeten zijn tussen aanstekers? Je ziet het vaker dat uh, clubs die uh, in de race zijn om de zietel uiteindelijk dan ineens een, een op het oog makkelijke wedstrijd in Kerkrade of Venlo of in Nijmegen of ja, noem het maar op. ineens een wedstrijd verliezen. Ook dat is natuurlijk vaak uh, voor ploegen die, die het goed doen een incident, maar het gebeurt wel. Kan onderschatting aan ten grondslag liggen? Um, en, en hoe voel je jezelf als dingen natuurlijk kinderlijk eenvoudig gaan en jij hebt een, een, een selectie die daar gevoelig voor is... die makkelijk de teugels laat vieren... omdat ze nog niet helemaal gewend zijn aan het spelen in die ijzeren discipline... ja dan is dit dus een hele dure rekening die je moet betalen. En ik denk dat dat een beetje de grondslag lag ja. aan de nederlaag van Vitesse vandaag. Ja, Fred Rutte heeft een heel duidelijke verklaring voor de 3-1-nederlaag bij VVV... want Vitesse nam de wedstrijd te makkelijk op... Als je denkt dat je heel erg goed bent, ja, dan kan je ook uh, verdomd ver naar meneer de donderen. En nou, dat hebben wij daar gedaan. En uh, in mijn beleving. Ja, er waren er. Uh, niet al te veel spelers die vandaag een, een topniveau hebben gehaald. Nee, dat is duidelijk. Nee, ja, juist de spelers waren het. Uh, die het verschil moeten maken. Van Ginkel maakte wel een mooie goal. Ik denk dat hij nog wel hard gewerkt heeft. Maar ik zag een paar keer uh, vanavond uh, Reis uh, in actie. Ja, die toonde dus niet die scherpte. Boni, hebben we nauwelijks iets van gehoord. De vleugelspelers waren onzichtbaar. Ja, en dan wordt het lastig. Um, Vitesse is niet een elftal dat het op uh, halve kracht kan doen... en heeft iedereen aan boord nodig... en heeft uh, de teamprestatie bovenaan staan... met uiteindelijk aan het einde van die fantastische prestatie... de heren Reis en Bonie, die dan nog het absolute verschil kunnen maken. Ja, en als er een paar radertjes tussenuit gaan... dan, ja. dan draait de machine niet meer. Het is nog geen uh, topteam wat dat betreft. Nee, ik vind dus. het wel eerlijk van Rutte... dat hij zich niet uh, verder verschuilt achter excuses. Ja. Want dit, dit is zoals het is. Dan, uh, dan uh, Ajax, uh, dat nam het afstand van... Feyenoord, hè, en dat is dus ook uh, uitstekend, komt het uit voor PSV. Rotterdammers verspeelde punten tegen NAC. Het werd uh, niet meer dan 2-2... Koeman, ja, maakt hij zich daar druk om, denk je... om deze steek die de Rotterdamers hebben laten vallen? Ja, dat denk ik wel. Omdat uh, Koeman van de week heeft bijgetekend... en twee dagen ervoor toch echt liet weten... dat hij Feyenoord als outsider ziet. Je kunt maar voor één ding outsider zijn. Dat is niet voor een vijfde plaats, maar uh -huh. voor een titel. Oftewel, uh, Koeman ziet kansen. En dan wil je uh, eigenlijk tot aan de winterstop... met wedstrijden die op papier te winnen zijn. Nak nummer 16. Uh, Groningen en ADO komen er nog aan. En NAC is dan de nummer 16. Wil je zo dicht mogelijk tegen de top aanschurken rond de winterstop... En en dan is dit een dikke streep door de rekening. Uh, Koeman was al niet zo erg in zijn hum. Want dat veld zag er natuurlijk helemaal niet uit. Daar, daar houdt hij helemaal niet van. Uh, daar had Feyenoord ook last van. Nak overigens ook. Feyenoord had daar natuurlijk ook, uh, ook last van. Komt daar met het idee dat het lekker kan gaan voetballen. Hij is niet blij met de rode kaart van Jan -maat, Want die mist hij tegen ADO volgende week. En moet met El Abdelouis. Linksbenige uh, voetballer die vaak rechtsback speelt. Moet hij gaan spelen. Uh, vindt dat dom. Ja en, en, en zal niet tevreden zijn geweest. Toch ook over de manier waarop de goals werd het weggegeven. Uh, ik denk dat bijvoorbeeld... Luggemacht hè he? ja, in de lucht geklopt. Ik denk dat er volgende week ook een andere keeper weer staat. Ja. Erwin Mulder speelt maandag met de belofte als de weersomstandigheden het toelaten en staat volgende week weer in de goal. Ja, dat betekent dus einde uh, carrière Lamproen. Nou, Feyenoord. Dat, bij, bij Feyenoord uh, zal, die uh, wel, ja, zal die wel weer eventjes moeten gaan zitten. Want uh, Koeman heeft van de week terecht gezegd... Uh, ik uh, verander de hiërarchie van de keepers niet. Dus Mulder, eenmaal fit, is weer gewoon mijn eerste doelman. En uh, ja, dan zal Lamproen kijken... als Lamproen het voortreffelijk had gedaan... Hij heeft het niet slecht gedaan... maar hij heeft zich wel kwetsbaar getoond... op bepaalde punten waar Mulder gewoon aantoonbaar beter is. Dus dan wordt er gewoon weer gewisseld. Ja, duidelijk verhaal. Um, goed, jij zat... Bij, het spectaculairste, bij de spectaculairste wedstrijd van, de, ja. van, van dit weekend, denk ik. 4-4 werd het bij Heerenveen tegen Roda. Genieten voor de neutrale toeschouw in ieder geval wel. Daar zullen de Friese fans anders naar kijken. Die zijn kritisch. Ik herken, ik was er tijd niet geweest, maar ik herken het ABLenza-stadion niet meer. Oh? Ik heb niet uh, zelden daar zoveel cynisme meegemaakt. Natuurlijk is men wat murf geslagen door de prestaties van, uh, van de laatste weken. Maar um, ja, het is niet meer de kolkende massa die het toch vaak geweest is. Uh, maar staat zal... het is wel bekend als kritisch? Ja, wel als kritisch, maar het was ook wel als belevingsvol. En ik vond het uh, natuurlijk, in de tweede helft was er uh, geen houden meer aan. Maar streamend fluitconcert na een prachtige voetbalmiddag. Ik snap dat de teleurstelling groot is, maar het duurde lang voordat ook het publiek op op gang kwam. En dat geeft al aan hoe hard eigenlijk die tegenvallende resultaten zijn, zijn aangekomen. En Rajiv van Para heeft echt een haat met dat publiek. Want die maakte een fantastische goal. Uh, twee goals maakte hij, maar die ene was echt uh, fantastisch. Uh, maar hij kan geen goed doen hoor. Hij wordt bij elk nee. balcontact wordt hij uh, uitgefloten. Die hebben ze al uh, uh, vermoord en begraven als, uh, als voetballer. En ja, dat vind ik toch wat voorbaardig. Een beetje vreemd ook van het Friese publiek. Dat ja. kennen we niet zo. Hè. Als we ook denken aan schaatsen dan maar zeggen. Nou, ze we zijn wel kritisch altijd ja. geweest. Maar altijd wel erg achter de ploeg. En dat vind ik niet een beetje. Misschien kunnen ze zich niet zo heel erg met dit elftal identificeren. Dat gevoel heb ik een beetje. Nee, je noemde zijn naam, Rajiv van La Parra. Prachtig doelpunt maakte hij. En uh, daarna vloog hij uh, in de armen van zijn trainer, Marco van Basten. Ja, ja hij kwam op mij afgelopen. <laughs> ik moest eerst even kijken of hij naar mij kwam of niet. En uh, nou goed, Hij, uh, hij vond het uh, ja, mooi om het op tien minuten te vieren. Dus uh, nou, is alleen maar leuk. Lig je ineens op je rug? Ja, hij was wat zwaarder dan ik had ingeschat, ja. Ja, dat is wel een mooi moment. Ja, je ziet het ongemakkelijke van Van Bastas als hij daar op zijn rug spartelt. Met zijn vieze broek en zijn blauwe zuwede zi schoenen. Het is in, hè, tegenwoordig. Wat zeg je? Het is in tegenwoordig. De, de, de, die coaches die, die, die, die ja die coaches Max, ja, die deed het bij Van ja, hè op dan. identieke wijze. Rob is daar een beetje mee begonnen en uh, nou ja, het geeft wel iets aan. Ik bedoel um, um, hij heeft er ook van nog voldoende vertrouwen in van Bast. Ik denk dat dat wel voor, voor de hele spelersgroep uh, geldt. Het is toch een signaal dat wordt afgegeven. Van der ja. zei ja, hij heeft mij veel vertrouwen gegeven en zo bedank ik hem. Maar uh, vertel eens wat meer over die over die ploeg over die Friese ploeg want uh, is het echt zo slecht zoals het publiek het vindt? Nou, het publiek liet zich natuurlijk met name leiden door, door het resultaat. Had, had namelijk het idee dat vandaag de overwinning wel binnen was. Van Basten had harde woorden gesproken. Goed schiks of kwaad schiks. Er moet een reactie komen. Het publiek had, of aanhangers hadden zoutzakken voor de deur gelegd van de week in Heerenveen. Om aan te geven, nou zo denken wij over die spelers. Nou, ze hebben zich geen moment zoutzak getoond. Ze hebben zelfs heel aardig gespeeld. Ik denk dat het ook wel, wel redelijk stond, het elftal van, van Heerenveen. Maar standaard situaties hebben ze uiteindelijk de das omgedaan. En daar zijn afspraken over te maken. Daar moet je eigenlijk niet door verrast worden. En dat gebeurde keer op keer. Uh, wel, dat was dus de Achilleshiel van Heerenveen. En zo geef je dus geheel onnodig een, uh, een voorsprong uit handen. Moet wel zeggen, want dat moet gezegd. Roda staat dan wel heel laag. Maar zeker begin tweede helft was dit de bovenliggende partij. Grote kansen gehad. De wedstrijd had totaal anders kunnen eindigen. En ik moet zeggen, uh, toen Roda durfde te voetballen dan zag je ook wel dat er wel voetbal in zit. En dat geldt andersom ook. Dit waren twee ploegen zonder vertrouwen. Eenmaal met durf, zie je de potentie. Maar ja, achterin, en dat geldt ook voor grote... achterin worden de grootste fouten gemaakt. En, maar dat levert uiteindelijk wel een 4-4 voetbalfestijn op. Ja, dan uh, even toch naar de kop van de ranglijst kijken. Uh, PSV bovenaan, dus nu weer 36 uit. 16, twee puntjes erachter, Vitesse en Twente. Drie puntjes erachter, Ajax. En uh, vijf punten erachter, Feyenoord. Het is uh, een heerlijke competitie. Ja, en dan heb jij de, de onderste rij nog niet eens genoemd. Of de onderste, die ook hartstikke ja. dicht bij elkaar staan. Je hebt eigenlijk geen, uh, namens een middenmotor, nee, drie ploegen. Het is, uh, het, Vier. Is, uh, het is een beetje zoals we het hadden voorspeld. Het kruipt allemaal zeer dicht naar elkaar toe. De verschillen zijn niet meer zo ontzettend groot. En, en, en natuurlijk, van de negen wedstrijden die je per weekend uh, mag aanschouwen... daar zijn er uh, misschien zeven uh, totaal niet goed van. Maar wel altijd uh, bloedstollend spannend. Er zit altijd één dissonant bij, een totale uh, slechte wedstrijd. En er zit, er zit een goede wedstrijd bij. Nou ja, ik, ik weet niet echt wat de goede wedstrijd was... maar het was wel op veel velden spannend, ja. dit, uh, dit weekend. Uh, het was ook het weekend van de bezinning... Uh, met natuurlijk overal de minuut stilte uh, voor de overleden amateurgrensrechter. Ja. Heb je er nog tijdens duel, de duels wat van gemerkt? Ja, je ziet wel dat spelers voorzichtiger zijn. Um, en ik hoop dat ze dat volhouden. Maar je ziet echt wel dat... Ik begreep ook gisteren bij, uh, bij ADO... was er vooraf ook nog wel even over gesproken... Um, van jongens... He, houd rustig. Uh, tel tot tien. En nou, je zag Jallo gisteren ja. bij, uh, bij Willem II. Die, die, die schrok echt van zijn eigen reactie. Um, ik zag dat Armenteros vrijdag reageerde op een grensrechter. En daar zaterdag via een tweet excuus voor aanbood. Dat zal ook geen gewoonte worden. Nou, je zag wel dat de spelers zich wat, uh, wat inhielden. Al moet ik zeggen dat ik vandaag ook wel weer een onderling uh, vechtpartijtje zag. Tussen Donald en Maracek bij Herenveen en Roda. Waarbij ik dacht: ja, nu geven jullie weer het slechte voorbeeld. Uh, ja, emotie zal nooit helemaal uit te bannen zijn. Zijn, maar ik denk uiteindelijk dat het betaalde voetbal... in zijn algemeenheid een goed signaal heeft en afgegeven. En we hadden natuurlijk ook de overtreding... Uh, weliswaar niet voor het allergrootste publiek zichtbaar... bij die wedstrijd van Sparta. Vrijdag, ja, Excelsior. Ja, ja. Ik heb die overtreding pas wat later gezien. Want ik was die avond zelf bij, uh, bij Heracles. Um, die overtreding is schandalig. Want ik kan me niet voorstellen dat Deekman, speler van uh, Sparta... die bij Blij of, of bij Eekman op de borst gaat staan... Uh, dat, dat hij een poging doet om hem te ontwijken. Wat ik ook schandalig vond was eigenlijk wat Michel Fonk... de, de coach van Sparta daarna zei. Die, die overtreding zeer nuanceerde en eigenlijk uh, het opnam voor zijn speler... die had alleen maar kunnen zeggen... ik ga met hem praten, dit is schandalig, ik schaam me. En dat in zo'n weekend. Als die, dan was hij klaar geweest en ik begrijp dat hij dat nu... Uh, aan zijn directeur mag uitleggen. Dat Jan Vloed, uh, de directeur van Sparta... niet in de media wil verschijnen, maar wel heeft gezegd... Um, ik ga deze week eens even met mijn trainer praten... want hier zijn wij bij Sparta ook niet heel erg blij mee. Rolf, dankjewel. Roland van der de Geer okay. 1983 toen de platen nog heel langzaamaan weggeveed werden. Talking in your sleep, de Romantics. In Almere werd vanavond een stille tocht gelopen. Natuurlijk om de overleden grensrechter Richard Nieuwenhuizen te herdenken. Ook KNVB-voorzitter Michael van Praag was erbij. Het was een rare dag. Een hele rare dag. Het, ik heb dit nog nooit meegemaakt. En niemand heeft het nog ooit meegemaakt. Het is misschien natuurlijk maar goed ook dat het...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 tot de oplossing? Nou, die scheidsrechters worden over het algemeen wel goed op, uh, opgeleid. Maar ik was vanmiddag bij, bij sint pancratius in Badhoefdorp. En daar was een jongen die, die stelde dat ook voor. En dan met name de, de verenigingsscheidsrechters. Uh, of van ouderen die, uh, die gaat uh, vlaggen. Maar ook uh, spelers zelf. Hè, er was een mevrouw die zei... je moet eigenlijk alle D-junioren die naar het grote veld gaan... die moet je een spelregelcursus geven. Want die weten vaak helemaal niet waarom die scheidsrechter fluit. Kortom, er is nog wel heel veel te winnen, hoor. Michael, Praag was dat. In gesprek met Paul Sanders heb ik nu aan de telefoon. Paul, um, jij was dus de hele dag daar in Almere, was bij die stille tocht um, veel mensen? Ja, heel veel mensen. Dat was wel heel opvallend hoor. Want als je keek naar het weer, het was schrikkelijk weer. Het was guur, het was nat, het was koud. En toch waren er 10.000 tot 12.000 mensen die, uh, die aan die stille tocht hebben meegedaan. Die verzamelden zich allemaal bij op het terrein van uh, Almere, uh, Almere uh, City FC. Uh, en zijn uiteindelijk die 2,5 kilometer uiteindelijk naar het voetbalveld gelopen waar het allemaal gebeurd is. Dus ja, het was indrukwekkend hoeveel mensen meededen aan die stille tocht. Ja, je hebt het al meteen over die route. Um, de, was het een speciale reden? Ja, dat het eindigt op de plek waar het is gebeurd, dat is uh, logisch. Maar van de ene en de andere voetbalclub, was dat het idee? Nou, die route die is eigenlijk. Ik weet niet wat precies de reden was om die route zo te kiezen. Uiteindelijk, wat in ieder geval vast moest staan, is dat er een plek moest zijn waar iedereen kon verzamelen. Waar ruimte was om te verzamelen. Nou, dat was, waren de parkeerterreinen van de Almere City. Uh, ja, dat uiteindelijk natuurlijk die stille tocht eindigt op het, uh, op het terrein van Buitenboys. Dat is ook logisch natuurlijk, want daar is het allemaal gebeurd vorige week zondag. Want het is pas een week geleden, dat vergeet je bijna. Uh, uh, ja, en die route heeft nu weer zo'n 2,5 kilometer. Want ze moesten natuurlijk ook al die duizenden mensen kwijt. Want je voorstellen, <coughs> pardon, dat 10.000 tot 12.000 mensen, dat is een hele lange rij mensen. Dat moest allemaal natuurlijk uh, achter elkaar, dat moest allemaal op die route blijven. Dus vandaar dat men die route heeft gekozen. Maar er was niet echt een bijzondere reden waarom ze die straat hebben genomen, zeg maar. Vooraf waren een aantal speeches, onder, onder andere van Michael van Praag. Um, kan je iets meer over vertellen? Wat, er is, allemaal, wat is er allemaal gezegd? Nou, wat er vooral is gezegd natuurlijk, is, is, is dit nooit meer. Dat was eigenlijk de boodschap die iedereen die achter de microfoon uh, plaats nam om uh, de menigte toe te spreken. Iedereen kwam in die boodschap. Uh, Annemarie Joritsma, dat was de burgemeester van, uh, van Almere, die vertelde dat, hè, dat iemand... Uh, die memoreerde dat, ja, dat, dat het toch aan de opvoeding ligt ook. Dat mensen een verantwoordelijkheid moeten nemen. En dat het niet alleen over scheidsrechters en coaches gaat. Maar dat het ook over leraren gaat. Dat het over ouders gaat. Dat het over nou ja, iedereen die iets met opvoeding en kinderen te maken heeft. Dat die zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Uh, er waren mensen van zinloos geweld. Uh, de stichting tegen zinloos geweld waren, waren aanwezig. Nou ja, die hebben er natuurlijk heel veel mee te maken gehad. Mike van Praag, die zegt ja. Uh, iemand die bij het beoefenen van zijn hobby om het leven komt. Ja, dat mag nooit meer. En wat eigenlijk toch wel het meest indrukwekkende moment was... Van, uh, van, uh, van, van de speeches in ieder geval die werden gegeven... was de zoon van de scheidsrechter... die, uh, die ja, zo dapper was om uh, de mensen toe te spreken. En daar, ja, daar werd iedereen letterlijk en figuurlijk ook wel heel erg stil van. Dat hij uh, zijn emoties liet gaan op het podium. En dat was wel heel indrukwekkend. En ook dapper van de jongen dat hij dat, hij dat deed. Want ja, het is pas uh, ja, nog geen week na het overlijden van zijn vader. Ja, zijn vader moet nog worden begraven. Althans, ja, de uitvaart morgen. is morgen. morgen. Um, Daarna dus, na die speeches, de tocht. Kan je iets vertellen over de sfeer tijdens zo'n tocht? Hoe, hoe voelt dat? Hoe... Nou, die tocht, dat is, dat, is, dat, is, dat is een heel raar iets om mee te maken. Een enorme mensenmassa die eigenlijk stil vooruit schuifelt. Uh, er stonden ook veel mensen langs de kant... Uh, maar er werd eigenlijk ja, nauwelijks gepraat. Er werd een beetje gefluisterd. Maar uh, wat dan ook wel weer grappig is... is dat in die, in die tocht uh, mensen met elkaar in aanraking komen... die eigenlijk normaal niet met elkaar in aanraking komen. Ik sprak met iemand die uh, uh, na, na afloop van de tocht... en ik vroeg hem ook van ja, hoe, hoe was die tocht? En die man die zei ja, ik, ik, ik sprak met een paar jongens. Een paar, paar uh, 13, 14-jarige voetballers. Ze hadden ook een shirt aan uh, van, uh, van buitenboys. En hij raakte daar een beetje mee in gesprek. En... Um, dat waren stoere jongetjes van 14-15 jaar, die eigenlijk nu even niet meer zo stoer waren, die, die heel respectvol met die tocht meeliepen en zich realiseerden eigenlijk wat voor iets ernstigs er is gebeurd. En dat, dat, ja, er kwamen dus gesprekken op gang, ook contact werd gelegd in die tocht. En dat is, dat is wel heel opvallend. Die man vond dat ook heel prettig om dat te merken. Ja, en verder, ja, het is natuurlijk een hele droevige gebeurtenis. Zo'n tocht wordt dan voorafgegaan door een soort van kopgroep. Daar zitten, ja, familieleden in, eh, kennissen, vrienden, mensen van de voetbalclub, ook de, de, de, de uitgenoten, dus Michael van Praag liep daarin mee, jo, eh, mevrouw Jorsma liep daarin mee, de burgemeester van Almere. En daarachter komt dan die hele grote anonieme massa, maar die zijn eigenlijk allemaal voor één doel daar, namelijk die stille tocht en laten zien dat zij het erg vinden wat er is gebeurd. En dat zij vinden dat het allemaal niet meer kan en dat er iets moet gebeuren. En ik denk dat dat toch wel een beetje ook de sfeer was. Dat mensen toch op een of andere manier, en dat is mijn eigen interpretatie, uh, wakker werden. Ik bedoel, er is al vaker uh, sprake geweest van zinloos geweld op het, op het voetbalveld. We hebben het wel vaker berichten gezien van voetballers... die in elkaar worden geslagen als scheidsrechters. Maar nu lijkt het wel alsof mensen zeggen... Van, ja, dit is toch wel de druppel op de gloeiende plaat. Nou, niet op de gloeiende plaat, maar de druppel die er eenmaal doet overlopen... en die zegt van ja, nu moet er echt iets gebeuren. Maar dat kan mijn interpretatie zijn, hoor. We gaan het merken. Paul, dank je wel voor je verhaal. Paul Sanders was dat. Hij was vandaag de hele dag in Almere. Dan weer over de sport praten, over hockey in dit geval. Uh, de Oranje Mannen verloren hun derde finale op een rij vandaag... na het EK in Duitsland. Verloren van de Duitsers, de Olympische Spelen... opnieuw verloren van de Duitsers. Slaagde de ploeg er dit keer niet in om de Champions Trophy te pakken. Dit keer was Australië te sterk met 2-1. U hoort aanvoerder Klaas Vermeulen. We wouden graag winnen, hebben we uitgesproken. En uh, als je dan een finale verliest, weer een finale... doet dat uh, zeker pijn. Dus uh, die voelen we zeker wel, ja. Is er nu het gevaar dat jullie na drie verloren finales... een EK-finale, een Olympische finale, deze finale... dat jullie tegen een drempel psychisch gaan ophikken? Uh, nee, dat zou je dan het finale-syndroom gaan noemen. Maar ik denk het niet. Ik hoop het niet, althans. Uh, twee keer tegen Duitsland, één keer tegen Australië. Het is uh, duidelijk dat we eigenlijk achterlagen op die landen... Toen, uh, toen we eigenlijk twee, drie jaar geleden met dit proces begonnen. En uh, ik denk dat we die inhaalslag wel gemaakt hebben. Maar het laatste, het laatste stukje ontbreekt nog. En ik denk niet dat dat zit in uh, de kwaliteit van uh, Duitsland en Australië. Maar meer in de kwaliteit van ons in onze finales. Dus ik denk dat, uh, dat het fijn is uh, dat we het niet van eigen hand hebben dan. Voor deze finale werd er weer een thema bedacht. Dat doet Paul van As, jullie bondscoach, veel vaker. Jullie zouden moeten vechten, knokken tegen die Australiërs. En dat lukte de eerste 20, 25 minuten heel behoorlijk. Jullie konden gelijke tred houden met die Australiërs. En daarna ging het mis. Lag het aan het thema, lag het aan jullie, lag het aan Australiërs? Ja, ja kijk die speel, die, ik denk dat het ten eerste aan die Australiërs ligt die gewoon het initiatief overnemen. En, maar daar hadden uh, jullie geen antwoord op? We hadden daar inderdaad geen antwoord op. En dat, uh, daarom verliezen we deze finale ook. Want uh, je weet dat zij meedoen. Ik bedoel, je kan moeilijk zeggen dat, uh, dat ze het veld uit moeten stappen. Dus je weet dat die gasten gast gaan geven hier uh, in eigen huis uh, voor eigen publiek. En uh, gewoon met een sterke selectie. En uh, ja, wij hebben daar geen antwoord kunnen geven op het juiste moment. En dat, uh, dat is denk ik wel een pijnlijke zaak. Maar dat laat wel zien dat wij, uh, als wij willen dat we dit soort finales gaan winnen... dat we toch in bepaalde dingen toch zullen moeten investeren om... Uh, om weer wel te staan als het moet. En uh, dat, uh, dat is zeker ja, wat de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen, als jullie keeper Jaap Stokman niet zo in vorm was geweest. dan had het in die tweede helft gewoon 4-1 kunnen staan. Ja, ik denk dat Jaap ons volledig op de been houdt vandaag. En uh, groot compliment voor Jaap terecht. Ik denk dat hij keeper van het toernooi wordt. En uh, gelukkig, hij is een van de elf. en hij doet zijn uh, taken uh, meer dan uitstekend. En uh, ik denk dat ook vandaag. Uh, dat we te veel uh, niet hebben thuisgeven. waardoor je ziet het algehele niveau. Uh, is gewoon minder. En dat, dat is pijnlijk, want je wil in de finale wil je beste spel spelen... En, uh, om een kans te maken. En je gaat ook niet van tevoren zeggen... we gaan ons ingraven, we gaan uh, die oudjes laten komen. Nee, wij, wij wilden ook gewoon druk zetten en gaan. En dat is eruit gekomen, eerst 20 minuten en daarna, daarna niet. En uh, toen heeft Japan ons nog ingehouden tot de verlenging... maar dat uh, duurde toch iets te lang. Klaas Vermeulen, hij is weer helemaal terug uh, bij de Nederlandse hockey... Je speelt een goed toernooi en is ook aanvoerder... Uh, hij had het over Jaap Stokman, de, de doelman, of, de, of die doelman van het toernooi zou worden. Dat is hij inderdaad geworden, uh, Jaap Stokman. Fantastisch toernooi gespeeld. Uh, vanmorgen vroeg dus die finale. Uh, geen succes voor Nederland, maar succes volgens er vanmorgen in alle vroegte wel... voor de Nederlandse schaatser Hein Otterspeer. We hebben het natuurlijk over de Nederlandse tijd, want in Nagano, Nagano... waar hij schaatste, was het niet zo vroeg natuurlijk. Otterspeer won de wereldbekerwedstrijd over duizend meter. En dat is zijn eerste wereldbekerzegen ooit. Ze dus coach Gerard van Velden was er niet bij. Maar we hebben nu wel aan de telefoon. Goedenavond, Gerard. Ja, goedenavond. Uh, je, je hebt wel gekeken? Ja, absoluut. Want je was al wakker, hè, begrijp ik? Ja, ik was toch wel wakker joh. Ik zit helemaal in het bioritme. Ik heb net een kleintje, dus uh, <laughs> ja, die houdt je wel wakker. Dus uh, dat was geen probleem. Ja, had je eigenlijk wat om te kijken hè, toen je vanmorgen uh, wakker ja, ja, ik was met die Ja, uh, Ik vond het gewoon prima. Voor mij mocht de hele nacht wel uh, schaatsen zijn. Dus uh, ook uh, wederom uh, zijn we er een uh, keer of vier uit geweest uh, vannacht. Dus. Uh, het kwam niet ongeleden. Nee, NOS.nl doet wonderen dan. Uh, je ziet dan Otterspeer winnen. Sta je dan te springen in de, in de kamer? Of uh, wat is de ja. bijzondere prestatie? Ja, absoluut. Ik, uh, ik ging compleet uit mijn dak. Ik bedoel, uh, het is altijd... Uh, ja, soms dat verwacht je niet. Hè, na zo'n uh, zo heel scenario van, uh, van de dag ervoor. Dat was niet echt, uh, nee. echt om over naar huis te schrijven. Maar, uh, maar, maar dit wel. Dus uh, ja, en het, het is eerst... Uh, ja, het is, het is de eerste zege en dat uh, ja, is toch alweer een uh, gedenkwaardig moment. Hè? Ja, want de ritten, je zei het al, uh, daarvoor waren niet uh, denderend. Veel gevallen, uh, het liep niet. Um, hoe Heb je een verklaring voor waarom het dan nu wel lukt? Of was het gewoon wachten op dat het er een keer echt uitkwam? Ja, joh, he, jongen, je rijdt zo goed. De ja? laatste, uh, ja, eigenlijk uh, het hele voorseizoen al. Alleen, uh, ja, hij is toch wat grillig, er gebeurt nog wel eens een keer wat. En uh, eigenlijk mocht het er eigenlijk steeds net niet uitkomen. Ah, ik, weet, ik wist gewoon, hij gaat gewoon uh, een keer linksom of rechtsom, het, uh, het zat er al zo aan te komen. Dus. En dan zie je toch maar juist, als je dan denkt van, nou, dit is even een uh, stapje terug. En dan, dan zie je vaak dat dan zo'n iemand, uh, ja die wordt dan zo scherp, en, dan, uh, dan baalt hij er zo van. En dan zie je dat echt als laatste strohalm. En, ja, dan, dan komt denk ik alles boven drijven en die ja. uh, 1.29 die was gewoon heel sterk. Lijkt hij een beetje op jou? Ja, nou, ik had natuurlijk ook, uh, meerdere sporters hebben dat gehad. Maar Jan Timmer bijvoorbeeld, uh, met Olympische Spelen, die hadden natuurlijk ook een slechte 500 en een goede uh, 1000. Die dan uh, het ene uiterste met het andere uiterste. En uh, ja, ikzelf had het natuurlijk ook gehad. Weer vieren, 500 meter ja, in uh, Salt Lake. En dan de 1000 die was zo extreem veel beter, omdat je daar dan al je frustraties uh, dan in kan leggen. Uh, dus uh, ja, je was gezien maar weer. Hartstikke Goed. mooi. Volgende week ben je er wel bij, hè, in Harbin? Ja, wij reizen uh, Sjoerd, Sjoerd, de Vries, uh, die reist volgende week ook in Arbien. En ik uh, reis samen met, uh, met Sjoerd uh, dinsdag, aankomende uh, dinsdag af naar uh, Arbien. Dus dan ja. ben ik erbij in China. Wie weet dat het dan weer lukt. Ik hoop het voor jou. Ja, je. dat zou hartstikke mooi zijn voor Nederland en uh, voor ons team. Gerard, dankjewel en slaap lekker voor straks. Ja, hartstikke goed. <laughs> Oké, okay, Gerard ja, van Velden was mijn dat. Uitzending. Ja, uitzending. Bedankt. Dag, Dag hoor. Ja, geblesseerd aan de hemsting en toch actief in de bopstree. Daar gaan we het over hebben. Edwin van Kalker natuurlijk. Hij wilde kosten wat het kost meedoen aan de wereldbekerwedstrijd in Wietenberg. Het avontuur liep uit op een teleurstelling. De viermansbob ging vanmorgen op zijn kant. Hoe beleeft de piloot dat in de bob? Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Een bobafdaling dat lijkt routine. Dan Edwin van Kalker. De start. Ja, ja, ja.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 En dan volop naar het WK. Geen feets. Mammas en papa's, California Dreaming. In de buitenlandse voetbalcompetities was de wedstrijd van de dag natuurlijk de derby tussen Manchester United en City beslist door een Nederlander. Van Tercy playing in his first Manchester derby. And Van Tercy may well have won that Manchester derby. Tuurlijk, Robin van Persie, Nederlandse debutant in de Stadsdarby derby van Manchester. Hij maakte de 3-2 in de 92e minuut uit een vrije trap. En dus won United van City in dat telt in uh, Noord-Engeland. In Italië ook een echte topper. Nummer 3, Inter tegen nummer 2, Napoli. Daar gaan we over praten met Emiel Schelvis. Emiel, goedenavond. Hallo Johan. Uh, ook op het veld een echt topduel of alleen op uh, ja. Uh, ja? ja, het is. Uh... Een mooie wedstrijd geweest. Uh, met een, eigenlijk een beter Napoli... ...maar een toch weer daadkrachtige inter... ...als het gaat om het benutten van de kansen. Ja, het was uh, een hele mooie eerste goal van Guarín. Dat is een uh, jonge Colombiaan. En die heeft eigenlijk een beetje het plekje... ...en ook uh, de positie van Wesley Sneijder... Uh, ...een beetje overgenomen. Uh, als het gaat om uh, vrije trappen... Uh, ...schoten van afstand paasjes. Uh, hij gaf ook de paas voor de tweede goal van Milito. Dat was, uh, dat was een paas... Uh, ...een goede snijder waardig, zeg maar... Mm. Maar uh, ja, dat waren wel de momenten die uh, de, de wedstrijd voor Inter uh, een goede kant op stuurden. En hoewel Napoli vond ik veel beter voetbalder dan Inter. Uh, als het gaat om uh, pure aanvalskracht. Maar uh, ja, konden ze dat toch niet uh, omzetten in een overwinning. Dus ze verloren uiteindelijk met 2-1. Uh, wat ze ook probeerden. In de tweede helft uh, gooiden ze nog twee aanvallers erbij. Maar dat uh, uh, gaf allemaal uh, niet meer resultaat dan één doelpuntje van Cavani. Moet nee. wel zeggen. Het was even een ander Napoli als dat uh, PSV afgelopen donderdag. Ontmoedde. Ja, Dat zal wel hè? Ja ja, maar het was dus het duel tussen Milito en Cavani. Ze scoren dus allebei en ja. uiteindelijk ja, Milito aan het langstheid, maar niet vanwege hem. Nee. Nee, nee, nee. Het had uh, veel meer te maken eigenlijk wel uh, met, uh, met de spelopvatting van, uh, van beide ploegen. Daar zat nog wel een verschil tussen. Maar ja, in feite is Juve natuurlijk de grote winnaar. Want Napoli stond daar dichter op uh, qua punten uh, uh, achterstand. En ja, nu is, is Inter dat weer. Dus is een beetje stuivertje wisselen. En nou, Juventus uh, won uh, niet heel makkelijk. Uh, op een heel koud Sicilië, waar het hagelde. Dat was wel een beetje vreemd. Want je had het net over de Manchester Derby, maar daar stonden ze op een gegeven moment met. Uh, we staan geloof ik in Nederland al snel, maar met korte mouwen gewoon op het veld, maar ook op de tribunes. Dus in dat opzicht is het weer ook een tikje in de war. Maar uh, ja, het was uh, een weekend waarin uh, ja, uh, Juventus misschien toch wel weer als de grote winnaar tevoorschijn kwam. Ja, met uh, vier punten voorsprong dus inmiddels op, op Inter en uh, Napoli ja. heeft vijf punten achterstand op, op Joefen. Je noemde zijn naam net al even, Snyder. Ja, Hij wordt dus niet echt gemist. Ja en nee. Natuurlijk, een goede snijder wordt altijd gemist. Daar kun je heel kort over zijn. Maar ja, het is een vreemd spel wat er gespeeld wordt. En waar wij met z'n allen in Nederland niet echt goed de vinger achter kunnen krijgen. Want waarom zou je het leven zuur maken van een speler die zo belangrijk voor je is geweest? Uh, uh... Maar het gebeurt overal, hè. we hebben het vorige week in langslijn over erover gehad. Uh, op andere schaal wellicht, maar, ja, maar hè, ik denk... leer dan bij Feyenoord wordt niet opgesteld. Ja, omdat maar wacht, die, uh... ik wil toch nog een kanttekening bij maken, Jeroen. Ik, ik ken die club Inter vrij aardig, want ik volg het Italiaanse voetbal al, uh, nou, ook al Daar vrij lang. Jaar, ja. Ja, en ik kom er dus zelfs bij die clubs over de vloer. En ik ken ook mensen die nog beter de uh, situatie bij die clubs kunnen inschatten. En Inter is geen club om dit soort dingen te doen. Dus uh, er moet iets voorgevallen zijn wat wij niet weten tussen Inter en, uh, en Sneijs. Uh, waardoor die situatie zo explosief is geworden. Want het gaat niet om geld. Het kan niet om geld gaan. Moratti heeft meer geld dan jij en ik ooit in je leven bij elkaar hebben gezien. Uh, en bovendien de gevallen die erbij gehaald worden. met een aanstaand financial fair play, uh, alsof uh, Inter in de grote opruiming is begonnen. Uh, met eerst Julio César, uh, later Maicon. en ook Lucio. Dat zijn geen vergelijkbare gevallen. Want er waren er twee bij die gewoon over de heel waren. en één, wiens contract afliep. En nooit, en nooit meer echt op het niveau heeft gepresteerd... Julio César, waar hij had gepresteerd. Dus daar wilde men gewoon... een, een simpele afweging maken. Ja. Snijder is gewoon... 27, 28 jaar, die is nog van groot belang kan van groot belang zijn. Dus, nogmaals gezegd, daar zit iets achter... Uh, waarom Inter dit zo, uh, zo hard speelt. En uh, ja, natuurlijk, ze hebben te weinig lol van hem gehad... voor die 6 miljoen, want uh, we hebben laatst bij Sport 1... een staatje gebracht dat hij niet 2,5 jaar... maar 37 wedstrijden heeft gespeeld. Dus, en dan is het wrang natuurlijk voor zo'n club... om hem op een EK te zien, waar hij wel fit is. En dan is hij nog niet koud terug in Italië... voor de Serie A. Nou ja, en dan is hij heel snel weer gepresseerd. Volgens ja. dus, mij heeft hij ze bijna persoonlijk... Uh, een Europa uh, Cup 1, een Champions League nou Ja, Maar Zorg, dat is, maar is maar het ook goed. natuurlijk... En, en daar is, zijn ze in Italië over het algemeen, dat maakt het nog uh, merkwaardiger, over het algemeen zijn ze daar buitengewoon uh, uh, terugbetaalbaar in, zeg maar. Ja. Want uh, als je een grote man bent geweest in de geschiedenis, ja, hij is, hij is lid van La Storia dell'Inter, zoals ze hem noemen, van dat grote Inter. Maar ja, dat zijn natuurlijk Ambiasto Zanetti en nog een paar van die mannen ook, maar ja, dan, dan heb je heel veel respect. En, er, er is iets gebeurd waardoor het respect nou, eh, blijkbaar is verdwenen. Dat horen we wellicht deze winterstop, ja. want er gaan geruchten dat hij naar Paris Saint-Germain gaat. Heb je dat ook gehoord? Ja, nou ja, goed. Het, ja. Er, wordt, er wordt van alles bijgehaald. Maar er zal een transfer moeten gaan komen. Dat, dat lijkt dat uh, onvermijdelijk. En ja, Ik zou Paris Saint-Germain een goede keus uh, vinden voor hem. Ook uh, gezien het feit dat hij uh, vanuit de persoonlijke situatie komt... Uh, uh, waarbij zijn vrouw, denk ik, zeker Milan niet zal willen verlaten... En, maar misschien voor Parijs wel zou <lacht> willen inruilen. Ik zie niet zo snel naar Moskou of Manchester nee. te gaan. Even nog bij de buurman. Uh, AC Milan. Ja. Uh, daar viel Nathaniel ongeblesseerd uit. Dat, gaat, dat ziet er niet best uit, hè, geloof oh, ik. Oh, toch. Want iedereen die gevoetbald heeft, die weet dat als jij een blessure oploopt zonder uh, contact, dat het dus blijkbaar dan iets afscheurt of zo. En je zag meteen aan het gezicht van Nigel dat het ernstig was. Wij zagen het vanmiddag bij sport 1. Ja, ik vreesde toen al voor, een, uh, voor iets van een scheuring in zijn Achillespees. Dat bleek ook op waarheid te brust. En Ja, die, die zijn er zeker een half jaar kwijt. En laten we hopen dat die Finse dokter hem um, uh, net zo geneest als dat hij bij Beckham heeft gedaan. Want het is echt, echt, echt een dramatisch slechte blessure die je kan uh, krijgen in Achillespees. Oké. Okay, ik... Emiel, dankjewel. We gaan snel over naar jouw collega Edwin Winkels in Spanje. Want daar is wel het een en ander gebeurd. Lionel Messi heeft het geflikt. Het record van Gert Muller is verbroken. Edwin, uh, goedenavond. Meeste doelpunten in een kalenderjaar, ongelooflijk. Ja, het is het ene record naar het andere wat hij uh, wat breekt. Messi, dat is allemaal cijfers en cijfers en cijfers. En uh, dit was wel weer een, een heel oud record. Hij had het record van Gert Muller. Al gebroken, dat was vorige seizoen. En nu dus ook uh, in, in één kalenderjaar Missy inmiddels 86 doelpunten heeft gescoord. En dat is er eentje meer dan Muller in 1972 voor uh, zowel Bayern München als het Duitse nationale elftal. Scoorde. en Missy heeft die doelpunten dus voor Barcelona en voor het uh, Argentijnse elftal gemaakt. Ja, en Barcelona won dus vandaag met 2-1 uh, van uh, Betis uh, bij Betis. Ja, dankzij Betis dus. Het, uh, het, Twee doelpunten van hem die al in de eerste 25 minuten op het bord stonden. Toen kwam Bettis uh, nog terug. Het is een ongelooflijk spannende uh, tweede helft geweest, waar Messi zelf ook nog via de keeper op de paal heeft geschoten. Uh, Bettis twee keer op paal en lat. Het had makkelijk uh, gelijk kunnen spelen. Maar ook Barcelona blijft uh, records breken. Had al de beste seizoenstart ooit. En, en gaat gewoon verder. Hij heeft inmiddels van de eerste 15 wedstrijden 14 gewonnen, en één uh, gelijk gespeeld. En dat is toch vooral uh, dankzij Messi die bijvoorbeeld de laatste vijf wedstrijden uh, twee doelpunten in elke wedstrijd heeft gescoord. Ook een van de, van de records die hij aan het breken is. Ja, onwaarschijnlijk gemiddeld die man natuurlijk. Uh, want hij had nog een record gebroken, begreep ik. De meeste doelpunten in La Liga in één seizoen? Okay. Voor, ja, voor, in de, totaal, voor Barcelona. In, uh, hij heeft een, een oude speler van Barcelona, Cesar Rodriguez. Die had hij al vorig seizoen overtroffen als de historische topscorer van FC Barcelona. Moet je nagaan, hij, hij is vast 25 jaar. Nooit iemand die zoveel doelpunten voor Barcelona scoorde. En hij heeft nu ook inderdaad de meeste doelpunten. Die, die man had, stond wel voor op Messi uh, voor de in doelpunten in de Liga, in de Primera Division. En hij heeft Messi inmiddels met uh, 181 ook al overtroffen. Hij blijft, uh, hij blijft maar doorgaan. Ja, sorry. Ongelooflijk die man uh, ja, en, en niemand die het misgunt. Volgens mij hiermee lijkt mij ook dat de gouden bal wel binnen is. Hè? dat wordt uh, wel verondersteld. Cristiano Ronaldo uh, is misschien de enige op de wereld die hoopt uh, en denkt dat hij nog altijd Messi kan verslaan. Maar als je toch de, de is en, en, en vooral de, uh, hoe belangrijk Messi is, hoe hij ook dit jaar voor het eerst uh, met het Argentijnse elftal uh, goed op schot is gekomen. Dat, uh, tot nu toe uh, werd hij eigenlijk Argentinië hem dat, dat ze daar toch niet dezelfde Messi als bij Barcelona zagen. Ook dat is uh, dit seizoen verbeterd. En uh, hij heeft nu nog drie wedstrijden, zelfs in de Spaanse competitie, om, om dit seizoen dat record nog iets verder op te krikken. En, en lijkt het onbereikbaar voor, voor wie dan ook uh, in de nabije toekomst te maken? Dat gaan wij niet meer meemaken, denk ik, Edwin. <laughs> nog, nog even een ander. Ja, nou, je weet het nooit, nee. hè, natuurlijk. Dat, uh, hij, uh, hij heeft net een zoontje gekregen. Nou, ik wil dat zoontje niet die druk gelijk uh, opleggen. Maar uh, <laughs> zoals het vaderschap, dat, de, de, nou, hij schijnt gewoon nog steeds goed te slapen. Ja. Uh, ook geen blessures. Het laatste beeld wat we van hem hadden was afgelopen woensdag tegen Benfica toen die. Ja met een brancard van het veld af moest. Maar het was uiteindelijk alleen maar een klein tikje tegen de knie. En ze zeiden, als er ook maar iets van risico was geweest, hadden ze hem niet meegenomen. Nou, hij, maar Messi wil echt altijd spelen. Had ook nergens last meer van. En, uh, en liet gelijk zien uh, waarom. Dat, nog even kort tot slot. Uh, er is nog iemand hè, die van ze deed spreken vandaag. Falcao bij het uh, Atletico Madrid. Ja, dat, dat... Dat is over, trouwens over een dikke week de wedstrijd in Barcelona tegen Atletico Madrid. Dat wordt de werkelijke topper. Atletico staat op zes punten van Barcelona, is tweede. En Atletico won met 6-0 van Deportivo. En er waren vijf doelpunten van, van Falcao. Uh, Atletico vergat even een beetje de nederlaag de vorige week tegen Real Madrid. Uh, en, en ja, die Falcao is, is ook een absolute... Topschutter Die uh, ja. al, al in de winter uh, alle clubs in de wereld voor een uitstukken uh, zou hebben. En waarschijnlijk het eind van het seizoen wel naar een andere, grotere club gaat. We zijn benieuwd. Edwin Winkels, dankjewel vanuit uh, Barcelona over Lionel Messi. Bij het einde van Langs de Lijn zo direct het oog oogbeelbaar griepbals. Maar dan is het weekend echt voorbij. Een sportweekend met alweer een topper in de Eredivisie. Er was hier genoeg beleven in Langs de Lijn. No.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 laat hem liggen. Dan komt er het moment dat hij straks aan de andere kant volkomen tegen de verhouding invalt. 0-1, een juweel van een doelpunt van Marco van Ginkel van grote afstand binnengeschoten. Het lijkt erop alsof de vlag uitgaat bij Roda. Ik naar Linse, Linse kan goed schieten doet dat, en een doelpunt! Ja, wat een geweldige Linsen. Maar we dachten dat Ruud Brood met zijn rode Roda het klap zou krijgen. Geldt dat vermoedelijk voor Marco van Basten en Herenveen. Back to Tevez. Silver, wonderful save. En then Tevez turns again. Binnen in de straf, op, geeft de bal aan Narsing. Komt de voorzet, 1-0 van PSV. Binnige dit komt bij Naldem, Jaja Ture. Komt toch de bal naar Maar af. 2-0. 2-0 voor PSV. Van Persie playing in his first Manchester derby. Komt de genadeklap klap alsnog. Want ineens staat hij vrij voor de goal. Prachtig uitgespeeld. Racing 3-0 na 82 minuten. En Van Persie! May well have won that Manchester derby.